Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. We hebben vannacht twee mannen aangehouden. De politie was vannacht extra alert omdat er de afgelopen tijd veel branden zijn geweest in Epen. Verschillende schuren gingen in vlammen op. Een paar dagen geleden werd er brand gesticht in een carport. Het vuur sloeg toen over naar een rijtje woningen. De verdachten zijn een man van 34 uit Epen en een 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nu of de twee aan alle zesde de branden kunnen worden gelinkt. Aardverschuivingen en overstromingen in het noorden en midden van Vietnam hebben aan zeker 37 mensen het leven gekost. De schatting zijn bijna 18.000 huizen beschadigd of bedolven onder modder en puin. Meer dan 40 mensen worden nog vermist. De problemen zijn veroorzaakt door hevige tropische regenbuien. Volgens de autoriteiten gaat het om de zwaarste regenval in de afgelopen 10 jaar.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 Onder leiding van Egypte hebben vertegenwoordigers van de twee bewegingen de laatste tijd met elkaar gesproken. De politie heeft vannacht in Kudelstaart bij Aalsmeer acht woningen ontruimd naar een mislukte plofkraak. Onbekenden probeerden een geldautomaat met explosieven op te blazen. De daders zijn met een auto gevlucht. De explosievenopruimingsdienst vond daarna nog een ontstekingsmechanisme bij de geldautomaat. Inmiddels is de omgeving weer vrijgegeven. Het weer vanuit het westen wordt het in de loop van de ochtend droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het wordt 14 tot 17 graden bij een frisse westenwind. Morgen blijft het bijna overal droog. en schijnt soms de zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is met 42 files toch nog een redelijk drukke ochtendspits geworden. Vooral rond Utrecht merk je dat. En ook rond Arnhem. Maar ik beperk me tot de langste files in de randstad. De A2 Amsterdam-Den Bos. Tussen Breukelen en Utrecht 10 kilometer. En vervolgens voorbij Den Bos bij Waardenburg nog eens 20 minuten erbovenop. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen het Diepenburg en Zoetewoud Rijndijk 11 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Beverwijk Oost na een ongeluk 7 kilometer. De A12 Den Haag Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 3. En ik vergeet bijna de A10 tussen Zeeburg en Osdorp. 8 kilometer vielen na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.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 uh, weinig uh, aandacht voor, moet ik zeggen. Precies, uh, dat uh, vinden wij ook ja, dat, uh, dat is helemaal uh, Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd. En op dat stuk bij de Louis-Davis, uh, uh, ja. tegenover ja. Louis-Davis-Carré, ja. uh, de oude de Prinsessenweg. Dus echt, ja. Ik bedoel, ja, die daar staan uh, zoveel uh, sociale uh, uh, huurwoningen. En daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak.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 Alleen Zandvoortse leden kunnen uh, amenderen in het programma. En alleen Zandvoortse leden kunnen op de kieslijst komen. Dus het is een 100% Zandvoortse aangelegenheid, wat dat okay. betreft. Ja. Oké, okay, dat is mooi. Ja. Nou, ja. Ja. Dat moet ook wel met zo'n titel. Zandvoort ja. moet Zandvoort, <laughs> Zandvoort blijven. blijven. Ja, blijven. Dat ja, moeten we wel een Zandvoortse programma ook. houden. Ja, ja. Ja. <laughs>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 Dat is een vrij brede vraag. Ja, ja, ja. <tie> ja, ja, wat, wat, wat zijn daar uh, de belangrijkste punten in voor de zorg voor ouderen? Want uh, de, be, ja, dat wordt We al ver ver heel grijs. Er zijn relatief veel ouderen. Waar ik het mee eens ja. ben, is dat, uh, dat er best wel veel ouderen in een woning zitten die eigenlijk veel te groot is voor hun. Hè. Die, die, die zitten in een, in een drie kamer kamerwoning en zijn of alleen of met z'n tweeën. Ja. En uh, ik denk dat, dat uh, voor hun, ook voor het onderwijs.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 te plaatsen. Het is niet aan de gemeente of de gemeenteraad om huizen te bouwen en, uh, en dat soort dingen. Dus Ik weet, niet weet dat het ze het huis in de duinen. Huis in de duinen wordt dus uh, wordt afgebroken en daar komt dus een nieuw, uh, nieuw huis, maar daar gaan ze dus wel meer uh, aandacht aan geven. Dus dat is wel de bedoeling. Denk ook aan alle woningen. Ja, alle woningen. woningen. levensloopbestendige woningen die juist. makkelijker aan ja. zijn te passen. Ja. Ja. ja, dat is de bedoeling dat ja. ze dat wel daar gaan doen. Ja, want het is ook zo dat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 je al eerder kunt nadenken over waar je naartoe gaat in de toekomst, ja, wat prettig is. Maar goed, dit over het wonen. <kwijden> ja. Behoud van Zandvoortse cultuur en het erfgoed. Ja, dat is. Om maar even een klein dingetje te noemen.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 en, uh, en dan is het klaar. Hier ja, moet het ja, gewoon ja, weer, uh, zandvoort weer zandvoort, zandvoort aan zee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Die maar mensen die uh, de, de bordjes van de gemeentegrens... Ja. willen gaan veranderen in uh, Amsterdam... en aan zee, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, nee, nee. maar dat gaat ook dat... nee. Nee. nee, ja, ja, ja uh, de... Weet je, we oh, kunnen nee, het nee. hele programma... met jullie bespreken, ja, maar, maar dat lijkt me niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. Absoluut. Dat absoluut. absoluut wel belangrijk om te zeggen. Mensen die geïnteresseerd zijn... die kunnen dus naar de site van de VVD gaan... en kijken wat jullie concept is. En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 Dat vinden we ja. allemaal door ja. leden vastgesteld. We ja. zijn gewoon een democratische uh, ja, partij. dat is nou. helder. Ja. Het zij zo gezegd. Dank jullie Hartelijk wel dank voor jullie komst. de, kom de, kom de, uh, ja. de en, uh, We gaan even Tijd naar de muziek. muziek. En dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten, die al klaar zit uh. voor ons. Tot zo. Dankjewel. boy they say he wandered very far very far over land and sea B. Die... Als, als laatste onderdeel, uh, ons aller Gerard Scholter, uh, de duinwachter. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen Gerard. Gerard. Je raakt wel in een romantische sfeer, hè, met die muziek? Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Net was ja. dat trouwens, met Nature Boy. Ja, maar je, wel je wel zit wel. hier voor het duin, hè, he, zie ik je nu, hè, oh, Ja, dat is ik nee, nee, maar goed. Maar dan kan het ook gewoon. Dat, dat je, kan je, ook, er is ook kan, romantiek ja, natuurlijk, is, kan dat, ja. Zeker.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 de meest bekende paddenstoel de rood met witte stoel. ja de vliegens van ja, me, ja, ja ja kabouter spullenbeen daar, daar de had de ik het de had de ik de van week we de week nog de over <laughs> <laughs> bij Pippeloentje ja, daar -da -da -da die wisten ze dat ook he. ze wel, ja, ja daar, het wordt gelijk spontaan voor me te zingen ja, he, van Kabouter Spillebeen giftig, hè? Ja. ja dat is het verhaal gaat er ook nou, ja. uh, de noormannen vroeger hè, dat ze in Nederland binnenkwamen daarvoor gingen ze van die van die paddenstoelen eten dan werden ze werden ze helemaal gek joh en dan gingen ze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 die erop zit. Maar...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 He, Zoals heb ik wel met de natuur en meditatie discussie of, of, of wandelen met een boswachter. Nou, dat vinden ze geweldig. Want ja, ja, ja. dan wordt het donker en zijn mensen ook gauw gedesoriënteerd hoor. Dan weet je wel, dat dan ja, dan zit ook niet meer waar je bent. Nee, nee, nee. nee. nee. Wat, wat overigens ook uh, een bijzondere is, dat is de landelijke natuur, werkdag. Ja.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 Dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus, nou, doe ja, het vooral leuk. als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus dat is te doen. Ja, Onder begeleiding, hè, is het natuurlijk. En er staat ja, een Kate bij en uh, met EHBO spulletjes, dus. Als je het dus, keer zaagt, ja, en, uh, <laughs> je ja, zaagt ja, ja. Ja, dus nee, dat valt op, Ja, pleistertjes moeten we altijd <laughs> wel eens plakken, hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast en ja, maar... roze allemaal op het einde natuurlijk. ja, wat oh, ja, is in? De het is in de herfst he? en in ja. de buitenlucht en.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 Vogels. Want het is ja. dus, dus eigenlijk, we gaan op zoek naar de wintergasten. maar die oh ja. komen dan al. Hè. De, de, de wilde zwanen zijn al aankomen vliegen. De zaagbekken. Maar misschien vind je ook wel een, een, een, een, een brilduiker. Dat is tegenkomen het ijsvogeltje. En van de vorige keer zagen we zelfs een visarend langs vliegen. Oh, ja, dus daar mooi, gingen de ja. mensen. er zijn allemaal vogelaars ook wel. Helemaal uit hun bol. Het duurt 3,5 uur. Dus we hadden het allemaal wel, wel gehad. Ja, een pittige ja. wandeling. Met een paar bergies. Prachtige uitzichten.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 Want je hebt, je hebt wel 4000 soorten paddenstoelen. Toevallig ken ik ze niet allemaal. Nee, nee. <laughs> maar Er zijn er heb... veel hier in uh, paddenstoelen. En ja, heel veel soorten. Er zijn, er zijn wel tegen de duizend soorten in Echt? die Duin ook. Ja. Zoveel? Ja. Maar je hebt allerlei... Want je, je, je hebt de bovisten. Dat zijn die grote... Ja, dat zijn die Ja, dat ja, dat die zijn die grote, golfbaan. ja de, uh, ja, de aardappelbovisten heb ja, je inderdaad. En, uh, dus, maar, maar, maar je hebt ook die, die, die slijmswammen. Zoals de judasoor. Dat is slijmerig, zeg maar ook.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 Program het programma is, en het is pittig inderdaad. In december is het wat rustiger zag ik. Ja. Daar zijn een paar wandelingen en dan het laatste dat is 28 december, dat zijn de bunkers, de boten en bibberen. Dat is ja. ook voor jonge kinderen van 8 tot 12 jaar op de Zandvoortselaan En daar staan botten. Bunkers, botten en bibberen. Oh, daar staat boten. Ik, vond ja, dat, ik wilde al vragen van hoe zit dat ja. met die boten. Dat is een tikfout. Ja, een tikfoutje. Okay. Bunkers, botten, bibberen. Ja, dat heb ik zelf gezonnen, maar dat doe ik een excursie voor de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 hij er onder zijn duim door omstrekt ah, te veel. Houd je het op mijn hoofd. Houd je